Pagina Kuf Tzadi Ghet, 198, bovenaan, wij beginnen, de nieuwe, een nieuwe Mamar. Mamar Pekuda Raviyya, Mamar, de in het vierde, het vierde, Oorschrift. Of de vierde mitzwa kan je ook zeggen. De regel 1 van de zogers zelf, tekst zelf. Ot resh het. Pekuda revia. Lemenada. Da shem huai lokim kmoda taal Vijf data gaan twee El levafta, ki Hashem hava yahu Punt. Regel 1 ot res het tweehonderd en via het vierde voorschrift. Lemenada is om te weten, te komen, te weten, de Hashem ho elokim, dat Havaya is elokim, dat Hawaia is elokim, omer. zoals je zegt, zoals in de Torah wordt gezegd, in het laatste boek van Moshe, wij dat, ha jom, en jij zal vandaag twee te komen. Twee wa shuvata, elevapha en jij zal je hart terugkeer. u elokim, want wa is elokim. Ulai it kalala. שמה דה אלוקים, ושמה דרי דה ועוויה. למינדה דה ינון חד, ולט בה הוא פירודה. ולטקללה אין אום סאמי תפוכן דה נעם פן אלוקים, אין דה נעם חוויה. דה, למינדה דה ינון חד, וטוב, תוויתן, dat zij één zijn. We let boven en daar, zijn, daar is geen ver, uh, scheiding tussen hen. Kijk nou wat hij zegt ons tussen die twee namen, Hawaii en Elohim. Hawaii en Elohim, dus het vierde voorschrift is om deze twee namen samen te voegen aan, aan elkaar. Ehm... Um, Ha sulam. De refter kolom de reichel ein. De referentie van de ot resh 208. Bikuda revia vekhule. Doble pent. Amitzvat veharvit hi. Lada. Ki Hawaia, Hua Elohim, punt. Amit Zwa, Het vierde voorschrift is. La daad, om twee is te, we om te weten. Ki Hawaii, Hua elokim, dat Hawaii is Elohim. Letterlijk, Hawaii is de elokim. punt. Kmodri je at al meer na. We daten gaan we om. ki avaya, hu elokim. Tmoja dat zoals je zegt, de hele drie. inleidende, Een inleidende frases, zo die inleid. Uh, een uh, vers uit, de, uit het heilige schrift, daarop volgt altijd een, heilige, uh, het, een vers uit een Tanakh, of een Torah, of de Torah. Kmosha, t'almer, zoals je zegt, we dat, zoals in het laatste boek van, van Moshe in Dwarim gezegd wordt, we had en jij zal vandaag te weten komen, Waar je wat aan jij zal jouw hart terug doen keren. Vier keer Hawaii hoe elokim en dan zegt Moshe, want Hawaii is de elokim. Vier na de punt. De Heino. zes hele Vijf. Je hien niet leid. Bashem havaia ladat shahem echad We een zes bashem punt. Vier naden punt de haino dat wil zeggen shah elokim. Dat dus wat te weten moet de mens dan? Is dat dat de naam elokim zal uh, samengevoegd worden aan de naam Hawaii, Om te weten, ze hebben gehad vijf, dat zij één zijn, wijn wij, wij een en dat zij hebben geen scheiding. En dat er is geen scheiding in hen letterlijk. Een bijzonder belangrijk voorschrift wat hij zegt. 7. Kijk nou, heel, andere, heel anders worden gesteld deze, zijn gesteld deze voorschriften in de Zoger dan gewoon wat gewoon mens kreeg in de Torah. Omdat men begreep dat niet, wat daar in de Torah staat geschreven, eigenlijk. En dan de Zoger die brengt het ons eh, in het licht, zoals het hoort te zijn in de geestelijke Torah eigenlijk door, eh, zoals het eh, stond in de eerste Torah. Zeven. Virush. De toelichting. -licht. To Punt. Hawaii, hoe zeer een pin? We Elohim, hoe ach, Hanukwa, de zeer aan pin? En nu goed kijken, geweldig, eenvoudig hoe hij dat eh, ons uitlegt. En dat kunnen we al volgen. Hawaii is zeer een pin. De naam Hawaii is zeer een pin. En Elohim, Elohim is nukwa van de Jiranpin. Ook dat is ons bekend. Ach, de punt. Wel meer. Schetsrihim le jachede aze Jiranpin. we nukwa. -yuh -yuh ach echade bli shum piruda beneen. Wel Meren, hij zo gezegd, dat ze hier en dat men dient, ze hier en binnen en nog verenigen. vereenigen. Negen. Dat ze hier dat zij één zullen zijn, blijft Schumpelroeder bijna hem absoluut zonder scheiding tussen hen. Tien. klammer. Shayit kallel shma de lokim, shu elf, bishma de havaya, shu zhasiran pin. Ve ganukva aftwal aftigebhi havaya pin. Klomar tin dat wil zeggen. Shayit kallel shma dat laat hem. De mens dus laat hem de naam Elokim die Nukwa is samen te voegen aan de naam hawaia Rikhal 11 die ze hier is. We gaan Nukwa en zo so dat ook de Nukwa zal het aspect hawaia zijn. 12 na de punt. Duidelijk. Het verschil tussen uh, Elohim en Hawaii. Duidelijk, ja. Elohim is dien. Er is niets verkeerd aan dien. Maar het is wel dien. En dien moet wel uh, verzoet worden door chassadin. En dan wordt het de middelste lijn. Eenheid tussen Sirempin en Nukwa. Dat is wat hij zegt. En dan verkrijgt ook zij van de naam Hawaii. Wordt zij haar dien, worden verzocht. Twaalf, na de punt. Kemoosje m'waiir lefanen, zoals hij legt het uit voor ons. Dus verder, betekent voor ons, betekent verder. Verderop. 13. We Yehud haze, husot, gar, el, hazon. Let op wat je ons nu zegt. Tot nu toe hebben we geleerd, ja, vreemde nog, dat door de schma wordt vak aangetrokken. Eerst naar ze, eran, pin, toe, van, abay, nima, nog. En dan van de serampien naar de noekwa, dat is wak. Dus daardoor verkrijgt ook de, de serampien en noekwa verkrijgen dan wak. Ja, de zestiende. Maar geen daar. Wa je goed hasen deze eenheid. Wat we nu leren. Dus de naam Hawaï en de naam Elohim, die moeten verenigd worden als één. éénwoording. Hoe Sodom Shagat, dat is het, de essentie van het geheim, van het aantrekken van de gaar naar de zon. Dus de drie bovenste, die worden aangetrokken, oftewel drie bovenste, of drie gaar, de, de hogere lichten worden ook aangetrokken aan die zon. En dan verkrijgen zij Gadlood, punt 13 naar de punt. Vierdeen. Hij houdt. Schel kriat pekuda pekuda het a. Vijftien. Hij shahat. vak, Me El zon. Zestin Hamid Baer kan. Hulam Shahad gar mi abo el zeifentin zon. Dat is wat hij zegt hier. Kia je hut shel kriyat shma van de eenheid 14 van de kriat shma van het zeggen van de shma. Shma israel, hoor israel. Ama die uitgelegd welke eenheid uitgelegd wordt uitgelegd werd in de Pekuda, in A in het de derde voorschrift 15. Haya Lamshacha die was voor het aantrekken van de wak van Abba naar de zon. Yichud hamit ba'er kan terwijl de Yichud de eenheid die nu hier aan, die hier uitgelegd wordt, 16. Ulaam Shahad Gar, die is voor het aantrekken van de Gar van Abu Hima naar de Zon. Dus dat is de toestand dus van Gadlud, 17. We ze haklein. Shaham Shahad Kol Madriga. Sjittigje. Achtin. Jef Sharlam Shika Kula Bavat Ahat. Eila Neikenthim Thilaats. Rihim Leham Shik Vak. Shen Ota Madriga. Twinta. Waakhar Kakar. En dan geeft ons dat kroonprincipe let op. We zeggen, kala, dat is het principe. De wet. Sham Paul Madrigat zit hier, dat het aantrekken van welke traptreden dan ook, 18, Yves Charlamchecha, het is onmogelijk om haar in één klap, in één keer in één klap aan te trekken. In één klap helemaal aan te trekken is het onmogelijk. Eilat Hila, maar dat eerst, 19, Rijhimleham Shich Wak, dient men de Wak, Wak aantrekken, alleen maar zestienden of zes uiteinden aantrekken van die desbetreffende traptreden. Wak, twintig, en vervolgens de gar van die traptreden. Ja, eerst Kat Noot en dan Kat Loot. In één keer kan het niet. En daarom ook bij elke correctie hebben we geduld nodig, bij de eerste correctie, bij de eerste, wanneer wij wak aantrekken, is een gevoel nog dat het dien heerst, alleen in de tweede, oftewel vrees, en pas in de tweede keer, wanneer wij gar aantrekken, dan hebben we het gevoel ook van liefde, want dan hebben we alle weer op. We gaan naar boven, naar de tekst van de zogere zelf. De regel 4. De nieuwe od nieuwe, nieuwe od res, tet. We gaan nu. Razadichtiewe, igi marat, barakia. Ha lair al ha 5 vayif. trin shmeihen Had belo piruda klal leit kalla marat Hassar Beshma. de volgende pagina, die regel 1 de Shammai. De Enon de velet bohu per -punt. En nu goed goed kijken wat Jezus ons nu vertelt. We keren terug naar, de naar, de onze, naar onze oorspronkelijke pagina. De regel 4. Ot res 209. We gaan nu en dat wil zeggen raza het geheim van wat geschreven staat. Dan zit hier die verder uit Brishid, uit de, de scheppingsdaad. Uh, Ihima raad Shem zegt, zij het, uh, zei het, het lichten, of licht, zei het lichtbronnen Uh, in het uitspansel van de hemel. Le hier, of hij he, heeft he, he, he, he, he, so. he gezegd zo, nee, lehi Marat, inderdaad zo. Hij heeft gezegd zo, zij het um, lichten in het uitspansel van de hemel. Leg hier alle aards, om over de, over de aarde te schijnen. Vijf. Lema hawe trien, gaat. Om, en de zoger zegt dat, wat is dat? Uh, hij zegt, uh, wat betekent dat? Om twee namen tot één maken. Belopie roedak Helemaal zonder scheiding. Leïd kalala. Om die samen te voegen. Wie? Marat. En daar wordt gezegd. let op. Bijzonder fijn wat hij zegt ons. En zonder. Het Hebraeus kan men absoluut niets begrijpen. Geen wereld begrijpt dat. Omdat men kan het Hebraeus niet. En kijk nou wat in het Hebraeus zegt hij. Marat. Dus in het Vers. Van de Torah staat het Marat, niet Marot. Niet een meervoudsvorm, we weten wel, meervoud eh, vrouwelijk maken we dan eh, uitgang, is Wav en Tav. Het moest zijn tussen dat woord, eh, zoals we dat hier staat, en ook eh, in de regel 4, hebben we dat woord in het midden van de regel Marat. Staat het zo, maar het moet wel zijn Wav, en dat Wav. Staat daar niet voor de laatste letter taf. Want meervoud moet het zijn maar rot. Hemellichamen. Maar hier staat het enkel fout. Maar wel suggestie dat het twee zijn. Maar staat het op hoe geweldig het is. Het zijn twee, maar staat wel zonder die waaf. En dat is dan de suggestie van de Torah, die Torah ons dan een hint geeft, dat het één moet worden. En daarom, die waaf is niet gezet hier. Dat van die twee moet het één zijn. Daarom staat het ook een verkapte vorm van, uh, het is net of het twee, of het meervoud is, twee, maar het is toch wel enkelvoud. Zonder die waaf is het enkelvoudige vorm. Om te laten zien, zoals de zoger zegt, dat het, die twee moeten tot één zijn. Samengevoegd zijn tot, al, tot elkaar. Dan, want wij zien dat Marat, de regel 5-3 woorden voor het einde van de regel, Marat, Gasser. Want het woordje Marat ontbreekt. Daar ontbreekt. Gasser betekent ontbreekt eraan. Dat woord is geschreven in, in een ontbrekende vorm. Daar ontbreekt er. Die letter Wafel. Bishma, dish, bishma, in de naam van de hemel. De volgende pagina, de eerste regel, de ongaat gaat dat zij één zijn. Dat, ze, dat is dan de suggestie, dat zij één zijn. Weledbaar en daar, ze hebben daar en ze hebben geen letterlijk in hen is er geen scheiding De regel 1. Duidelijk. In de Godsdienst zeer en ook we hebben staan met elkaar, net zoals Abu en Ima met elkaar eh, gezicht tot gezicht. In de week non passie op dat moment. En op dat moment is het als, als non-passic, op dat moment staan ze dan in volmaaktheid, in volle liefde met elkaar. En de naam Elohim van de naam Noek van de Noekwa wordt verkregen, uh, de naam Hawaii, oftewel wordt gevoeld door het licht van Rachamim, het licht van barbaardigheid. De regel 1, de, de volgende pagina, dus de pagina Kuf Tzaditet, 199, de regel 1, naar de punt. Nehura Oekma, nehura Oekma, beter te zeggen, banehura geva, g. Chivara twee let Bogu peruda vecula had. Vida anana Chivara de yamama van de ashta deri balaila. Midat yom Umedat laila. U Takkanen. Ulle ied takken. Da beda. Le anhar. Kama de Vier. La hier. En dan de koma in de regel vier weghalen. Alsjeblieft. Al haaretz. Punt. Bovenaan de regel 1, na de punt. En nu goed, goed kijken wat je zegt. Nehura ookma, het zwarte, let op, het zwaarte licht, Nehura ben, givara, aan, de, aan het witte licht. Dus, die, moet, die verbinding moet gemaakt worden tussen het, het zwarte licht, zeer bijzonder wat hij zegt, ons zwart licht, en het licht, en het wit licht. Twee. Let behupe peruda en daar is er geen scheiding aan. We gaat, en alles is één. We hoe en dat is... De anana gewaara een lichte, de lichte wolk, van de dag de jamma we anana de ashta en de wolk van vuur, drie balaila in de nacht, s'nachts, dat jom, de eigenschap van dag, van de, een dag, van de dag, en de eigenschap van de nacht. te tak, tak, oleite takken, dabada, en om. Uh, in te stellen dat de ene in de andere om te laten schenen. de maar zoals het gezegd werd. zoals in de Torah staat geschreven, om schijnen over het land, over de aarde. Een bijzonder, bijzonder, bijzonder speciaal aspect van het zwarte licht en het witte licht. Zodat als een mens dat, als je dat leert, en jij zal begrijpen, wat is het, dat het ook een, een zwarte licht is. Het licht dat zwart is, betekent het licht van geen, wat uh, eigens de eigenschap van malgoed is. En als je dat doorzet, uh, geduldig opbrengt dat, dat licht ook wanneer het dien is, en verbindt dat met het wit licht, zoals dag en nacht wit licht en, en het zwaard Dat is dan naar behoren, dat is dan de, ware de eenheid zoals um, um, om, daar, daardoor kan men dan echt schijnen boven het boven de aarde, oftewel de malgoed is daardoor um, wordt daardoor gecorrigeerd. Wij keren terug naar de vorige pagina, onze oorspronkelijke pagina, Kouf Tzadi Ghet, 198, Hasulam, de rechterkolom, de regel 1 en 20. leid je op je kavana, dat jij vrij moet zijn, nu van alles en van allen. Geen verbondenheid, geen verband met wie en wat dan ook, alleen jij en wat jij hoort, en wat jij volgt, wat de zoger jou doet, en jij verbindt dat aan jezelf. De spreekt van jouw eigen kilim, en doet al die transformaties in jou, als je dat, um, als je jezelf op de juiste wijze instelt. De regel 21, de referentie van Ot Res teth". 209. We gaan razedictiv razendichtief weghuilen dubbelpunt we gaan nu 22 zodaka tuv je marathonbarakiejaafshamaim we gaan hier 22 al haards. We gaan nu en dat wil zeggen 22. Sodaka, toe het geheim van het heilige schrift, of het vers in het heilige schrift. Himaratharabarakia zei het, uh, of zei, zijn, zei het, het um, hemellichten in het uitspansel van de hemel. Lea 23, alha arets, om, over de aarde te scheen. 23. Schepirusho. Scheihu, schnee, ascheimot, hawaia. 24 Elohim. Echade, beloop eru de klel. Scheihje, ni klel, marat. Hasservav, shigia malchut, hanikret Elohim. De linker kolom die eerste regel, Bashemo oshamaim, shiguziran pina nikra ki Kiem tvei echad, weinba hem pirut. O, kijk, hij gaat dit. In de tekst nog een keer in, zoals het in de regel altijd is zo dat de tekst van de zoger, de, de, zoger zelf, de zogertekst zelf, dus die oot wat wij leren van de zoger, in die, die is altijd bijzonder laconiek. En eh, om die te vertalen in een andere taal, zelfs in het Hebreeuws, zijn er meerdere begrippen voor nodig, meerdere woorden voor nodig, is bijzonder laconiek. Uh, ja, zoals men dat zei, zoals de Torah geleerden hadden gezegd, dat is de taal van taal van te huilen. Ja, van janken. En als men jankt op uh, oprecht en eerlijk om dat men weet waarom men jankt, en dan zeg ik dan van binnen janken, en niet met de tranentjes naar buiten, dan zijn er weinig minder woorden voor nodig, um, en dat is dan die bijzondere taal van um, het Aramees, het Aramees van de Zoger, Hij heeft een zeer, zeer speciale, Uitwerking, eh, en ook wat het licht dat die aantrekt, die achoraim is bijzonder, bijzonder eh, laconiek. En daarom, eh, bij, de, bij zijn vertaling van een oot, eh, Rasulam die voegt wat woorden erbij om het vloeiend te maken, eh, duidelijker, helderder te maken, te verduidelijken eh, de woorden van de, de zogger zelf. En dat doet hij dan in het Hebraeus. En Hebraeus is de taal van, de heilige taal. Hebraeus is de taal van Panim. 21, Asulam, As de rechterkolom, de regel 21 um, beneden, um, 23, de regel 23, Shapiro Sho, dat dat betekent, dat die twee Namen snee, en Elohim dat snee, snee, zijn Echade, snee, 24 snee, snee, snee, helemaal zonder scheiding snee, snee, snee, snee, en dat, let op, dat de Marat, dat uh, het hemellichaam, en nu goed kijken hoe hij dat vertaalt, want hij heeft meer nieuwe woorden kan gebruiken dan, ik probeerde dan alleen maar letterlijk vertalen, en natuurlijk ontbraken daar wel schakels. Dat Marat geservaaf, dat het een hemellichaam. waaraan. Waf ontbreekt. oftewel. ja, Marat. staat in het wel geschreven. Het eerste woord van de regel 25 staat geschreven niet. ontbreekt in het enkel fout. en niet meervoud. en dan zegt hij. Marat, daar waaraan dus. Waf ontbreekt. Waf ontbreekt dan voor de letter Taf. die meervoud maakt. Shehi. Ha Malchud, welke Marat, waar dus Waf ontbreekt, dat is de Malchud, die Elohim, Elohim heet. De linkerkolom, linker de eerste regel, dat die zal worden, Bashem Ashamayim, dat die zal verbonden worden, met de naam van de hemel, en hij voegt eraan toe, welke hemel is, de naam van de hemel, dat is dan de Ziran Pien, die Hawaii heet. Je hem twee, echade, want zij zijn één. Wijn, hem peruud. En zij hebben geen, en er is geen scheiding in hen letterlijk. Twee. Na de punt. Or, Shachor. Shacho, malchut, drie. Baor Lavan, Shehuzei zeiran pin. Eén, Bahem hem, Pirud. Bahakul vier, Echade Twee na de punt, Or shachor, Het zwarte licht. Shehu mal malgoed, Hij voegt er toe, dat dat malgoed is. Drie, Baor lawan, die wordt Samengevoegd aan het licht. Bahoorlaan aan het wit aan het witte licht. Zo aan dat zeer pin is. Eén bij hem pier en er is geen scheiding in hen. We gaan gaat, en alles is één. De regel vier na de punt. וזה הוא עניין, וזה הוא ענן, הלבן של היום, וענן האש, פייב, של מידת יום זה ירנטין, ומידת לילה זה מלכות שיתקנו זה בזה בייחות אחד. Lega hier. En hier kunnen we komen weghalen aan het einde van de regel 6. Que motion maar de regel 7? lega hier. Al ha arts. Punt. Vier. naar de punt. We zeggen aan aan, En dat is. Ze geeft een beeld, de zoger geeft ons een beeld om uh, kracht te geven aan dat fenomeen let op je zegt. En dat is de witte wolk van de dag en, het, en de, de wolk van vuur van, la, van de nacht. herinner je nog, uh, voordat wij verder gaan, toen het volk Israël in de woestijn was, dat uh, bij hen was het ook zo, dat uh, wanneer zij op weg, wanneer zij uh, on, onderweg waren in, in de woestijn, wanneer zij na een, laten we zeggen, een uh, rustplaats uh, van een rustplaats opgestaan waren, en opgetrokken waren, dan kwam er, en als het een dag was, overdag kwam er een witte wolk, die ging dan voor hen staan, en s'nachts kwam het, kwam het een, een wolk van vuur, en kwam ook, uh, begeleid hen ook s'nachts. wat is dat? Ja, die twee wolken. Eén wolk was het in de Torah staat geschreven. Dat één wolk was het, wit wolk was het, overdag, en één wolk van, van um, vuur was het, s'nachts. Dat is dan die, die twee namen van, overdag was het, Zerenpien, die scheen aan hen, de kracht van Zerenpien. En s'nachts was het die, Malgoed, de elokim over de Hawaii. en s'nachts uh, Elohim, uh, schijn aan, aan het volk Israël, terwijl zij op weg waren naar het beloofde land. Wat wil, wat wil dat zeggen? Hebben we iets te maken dan met, met het volk dat allemaal daar ergens in de woestijn is? Nee, de Zoger en de Torah en de Zoger spreken alleen maar van mijn ziel, van jouw ziel, precies hetzelfde. Dat de to de, ten eerste de dag, elke dag heb je dan, overdag heb je Hawaii, en s'nachts heb je dan Elohim, dat denkt niet dat het, dat s'nachts er geen licht is, dat is licht, dat heet zwaard licht, daar schijnt dan de naam Elohim, dat is dan in het algemene opzicht, maar dan ook in elke toestand, heb je ook deze twee, in de toestand wanneer jij, in de toestand van dag betekent een toestand wanneer je uh, opgewekt bent, opsteging, beleefd, gezicht van Hashem straalt aan jou, dan is het uh, de toestand van, waarbij dan, wat de Tora zegt, dat de witte wolk van de dag die schijnt. En wanneer jij in, uh, in dien zit, dan moet je weten, dat is dan de volk van, van uh, vuur schijnt aan jou. Dat is het zwarte vuur. En beide moeten acceptabel zijn. Beide moet je uh, voor lief nemen. Beide, beide moet je omarmen, omdat beide vormen één dag. Herinner je nog? Dat staat geschreven. En het was avond geweest, en het was ochtend geweest, één dag. Die vormen, één dag vormen, één cyclus. En niet wishful, the wishful thinking, je wil alleen maar het stralen van de wolk van de dag hebben. Dat is geen realiteit. Men kan het licht van dag, daglicht alleen maar zien, uh, in contrast met het licht van nacht, van de nacht van een zwarte licht. Vijf. Na de eerste komen de hein, om je dat, eh, jom, zeer en pijn, dat wil zeggen, de eigenschap van dag, van een dag, dat is dan, zeer en pijn. Om je dat, Leila, en de eigenschap van de nacht, Mal goed zes. Schiet, ook nu, ze hebben ze dat zijn ingesteld, de ene in de andere, bij goed echt gaat, door in één je goed, in één eenheid met elkaar. Leha hier om te schijnen, de regel 7, kemoshené, maar zoals in de Torah geschreven staat, daar in dezelfde vers van, zoals hij ons dat geciteerd had. Leg hier alle aarde om over de aarde te schijnen. De regel 8. En dat kunnen we al goed volgen wat hij nu ons vertelt. Kunnen we goed volgen, kunnen we ook ervaren wat hij nu ons vertelt. We hebben dat ook geleerd aan het begin. Helemaal aan het begin. Het gaf eh, De eerste, nog het eerste artikel van uh, uh, Slavia Sulaam, we hebben dat ook geleerd, en er was dag, en er was de avond geweest, en er was ochtend geweest, Eén dag, we hebben dat ook geleerd, enzovoort. Uh, en nu leren we dat wel direct van de bron, van Zoger zelf. Acht. Bij u rad waarin, marat. 9. Gasservaf, Amore, Almiud, Ayareja, hier zie ik dat het, het woord miud, uh, eerste 2, 3, 4, 5, 5, de woord in de regel 9, aan het einde zie ik daar staat Mem sofiet aan het eind-eind letter Mem, terwijl het moet zijn de letter TED, de negende letter van het. אלף בית, פנט אלפה בית. מיות הרי הריח, כמו שאמרו חזל. דרי חלטים. תחילה היו בית המעורות, גדולים. בקומה שווה אלף וכתרג הרי הריח. אין בית מלחים משתמשים, Baketter 12 en gaat. En dat ook, hebben we ook geleerd, ook elders in de zog. Bijuradwarim acht, de uitleg, uitleg van woorden. Anukwa, nekret maharad, geservaf, de noekwa. Die heet maharad, zo'n hemel waaraan wav de letter wav ontbreekt. Mora al, mora al Dat leert over, dus verwijst waarom ontbreekt daar die letterwaaf? Is dat leert over het dat er over het ontbreekt over de over de verkleining van de maan. Kom zoals de Torah geleerden hadden gezegd, Regel 10. Gilaha Yubetta was over de natuurlijk. Eerst waren de twee hemellichten, groot, twee grote hemellichten. Bakomasha was in één en hetzelfde, op, het, op hetzelfde niveau. De regel 11. Weketrega Yareach en de maan, heeft geklaagd, hoe? Die zei, één betmachim, twee koningen kunnen niet één kroon gebruiken. We, we hebben dat ook wel geleerd. Beide koningen betekenen twee noekwa en de Ziradiën. Beide hebben ketter. En beide, beide kunnen gebruiken, beide, beide krijgen dan van de ketter van de uh, kre beide kregen ketter van de van de Bina ja dus van de verheid van de Bina krijgen ze beide ketter en dan had ze geklaagd dat, waarom zij en Sirentien beide kregen uh, ketter natuurlijk op deze manier moest het zijn want de Bina die verdeelde die ketter want aan, zowel aan hem als aan haar, aan haar. Ja, ketter die verdeeld wordt, die aangeleverd wordt door de Bina. Zoals we, zoals we hebben dat ook geleerd van uh, uh, het verschijnsel van Yeshua. die De ketter, als ketter kwam hier in de, op de aarde van de, van de Ja, die, aan de schaal van de ziel. Dat zeer heeft dus geklaagd. Natuurlijk er zit het in, in, in een allegorische vorm zoals hij dat vertellen, 12. Waar maar Lakadoosburghu hoe maak je het En de Heilige gezegend is, zei tegen haar. Ga en, en verklein jezelf. Kijk nou hoe geweldig Hashem heeft het ook gezegd tegen die. die um, maar goed, die, duidelijk, en zo, ga en verklein jezelf de regel dertien, en dan moeten we natuurlijk ook, wij moeten ook leerling, tre, leer, leer trekken, maar kijk nou wat de bedoeling daar, daarvan was, dertien, na de punt, waar ze er doet, het zverodat, achtoniot, schela, veertien, Lama bria, we hie niet maar lende koud dat acht, vijftien hij zout, deze en En dan of toen, ier du dalden de negen onderste haar van haar, nee, haar negen onderste sieroot, veertien laulama bria, naar de wereld bria. We hier niet maat, zei en zij, ze, die Malchud, of de Nukwa, we is, ver, heeft zich verkleind, is geworden tot een puntje onder de jesot van de zeeh Daarmee hadden we ook onze zoger begonnen. Rabbi Giske, ik nee, nog, hebben we dan begonnen, toen met die Shoshana. Leren de eerste, de eerste zongerles. Ze blijft alleen maar als één puntje. Vijftien na de punt. Veomer, schetsrichim leha klil, leha klil, et zestien hamalchut, achar, schenit matah. Bishma, de shabaym. Zij hengt in Shihiz Iranpın, de heinu legde laa behazara. Shet ik je acht in bekom Masha, wa im Mazi Iranpın pani we pani. Shet zwerchim in Et hanukwa meulama brija, el twint de Politiek kennen het, Hapir Rutschanassa bena Zeiran Pien, of bena Nukwa 21 bij het, Miuut Kijk, we hebben dat wel eens geleerd, ook in de zolder, herinner je nog, dat zij kwam dan op dezelfde hoogte te staan als hij, als Zeiran Maar dan had zij een groot gebrek gevoeld. Zeiran is chassadim op zichzelf, duidelijk. Zerenpien heeft Gassadim niet nodig, hij is vol van Gassadim, hij ontvangt Gassadim, dat is zijn eigenschap, Gassadim eigenlijk. Hij heeft aan het einde van de rit ook Gogma nodig om dat te geven alleen aan haar, maar hij heeft eigenlijk dat niet nodig. Maar zij heeft wel Gogma nodig, dus als die goed opletten. We hebben dat ook geleerd. Als die noekwa staat op dezelfde niveau als de Iran-Bin, maar niet opgebouwd wordt door hem, maar zelf, zelfstandig ontvangt. Let op goed, hier staat de kern wat ik probeer te zeggen. Maar zelfstandig ontvangt dan de gar van de Bina. Dan helpt het haar niet, omdat zij zonder chassadim kan zij die Chokma niet benutten. Ze kan, dat is worden, blijft zij het zwarte licht. En dat is een snijdend licht. Ze heeft, ze heeft nodig de barmhartigheid om verzoeten haar dien. Dat kreeg ze niet van de Bina. Dat kan ze krijgen van de Zier Natuurlijk komt het allemaal van de Bina, maar dan via de Zier Dus zij kan niet anders opgebouwd worden dan door Zeer en Pien. En dat was haar klagen eerst aan Hashem. Wat, e, kijk nou, zei zij tegen Hashem. Ik en ze hier en Mijn man. Ik sta op dezelfde voet als hij. Ik ben helemaal als hij. Uh, waarom moet ik dan uh, twee, twee, twee ik ben net een uh, koningin en hij is koning. Uh, maar twee koningen kunnen eigenlijk, of wij ben koningin. Zij, hij is koning. Doe er niet toe. Koning of koningin. Maar op de manier dat zij heersen wilde, heersen, en zij zegt zeg, ik kan ontvangen gewoon van de Bina. En dan, Hashem heeft haar gezegd: nee, ga maak jezelf klein. Maak jezelf klein, ga onder de Ziran staan, maak jezelf klein, dat jij alleen maar een puntje, ach, alleen bent, alleen maar de klinketter van jou en hij zal jou opbouwen, hij zal jou opbouwen, in plaats van dat jij, eh, zonder gassadim, jezelf wil groot maken, en, eh, ongelukkig groot, en ongelukkig, dat is dan de eerste, kikun, die de malgoed goed onderving, om zichzelf, klein te maken, omwille van de gadloed, let op, dat zij kreeg toen de gar, zij kreeg toen in de toestand, wanneer begon ze te klagen? Toen zij alles ontving, uh, eigenlijk uh, haar katnud, en dan is het, wo, wilde zij dan al katnud ontvangen, uh, zoals wij zeggen dat naar de schma. Maar dus... Na de katloet wilde zij dan direct verder ontvangen dan de gadlut, maar Hashem zei tegen haar: Nee, jij krijgt wel uh, uh, jouw gaar, jouw mogen, maar eerst maak jezelf klein onder de en hij zal jou groot maken, groot brengen. Via hem zal je wel groot komen en dan kom, zal je komen. Zal hij komen op dezelfde hoogte als hij, en dan zal Nisera plaatsvinden, hij zal niet heersen over jou, hij zal dan daarna, jij zal dan vervolgens worden, uh, uitgezagd van hem, en jij zal afgezagd, of zal van hem worden, en dan zal je wel zelfstandig zijn, net zoals hij, Opgebouwd door hem, maar ook zelfstandig, volledig uh, met voldoende gassadiem zal je ontvangen enzovoort. Dat was de kerngedachte, want de Torah spreekt in de taal van de mens en de bedoeling is dat ook op wij, wij ook op deze manier onze maal goed opbouwen, dan ook weer via de zeerampien en, en niet via de linkerkant, proberen we dat. Uh, het licht naar beneden trekken, om op deze manier, euh, apart van deze hier aanpien, opgebouwd te worden. Onze goed op te bouwen. En dat is wat hij zegt, het op 15, naar de punt, wel meer, en hij zegt, Shitzehib let op, shitzehib lehafli, let op alhoed dat men dient de malchut nadat de malchut heeft zichzelf verkleind, dient men haar aan te hechten, let op, samen te voegen, zestien basmade aan de nam van de hemel. Zij vindt in welke naam van de hemel, dat is de ze Zeiran Pin. Daïnu, dat wil zeggen, laat djilabahazra, dat wil zeggen, om haar weer, wederom, groot te brengen. Schekjejebe bakumashawa, dat zij zal op hetzelfde niveau zijn als de Zeiran Pin, pani. Dat is de hele bedoeling. Maar door hem opgebouwd, haalot, dat Zich men dient noek nukva wederom, wederom doen opstegen. 19 meolama bria van de wereld bria, ja waar negen onderste sferot, haar onderste negen sferot, zijn gevallen als gevolg van de verkleining van haar. Elaatsiluut naar de Elaatsiluut. Dat is de, de clue, 20, wil het herkennen, het apperoet, en de scheiding te corrigeren. Welke scheiding is geworden tussen de hier aan Pien, 21, en de noekwa, in de tijd van het verkleinen van de maan, 22 в ине инян миут а ярегу ки шалат 23 а ле хадина кашя ше ба кавин де лея ва ли дей 24 нет мата ад ле 25 schelan af lulebria. We nee, Ali idee haïehu de kriat schma. 26. Nivnata hanukwa, bewakpunt, en uw geweldige ons nu dat uitlegt. Nu deze keer van een deed zoon andere invalshoek, dat hebben we ook gehoord, maar van, van, op een andere manier, maar zo leren wij op deze manier het geestelijke, dat wij het gehoord hebben, maar dan nieuw van een andere invalshoek, zodat alles komt op zijn plaats terecht, 22 ween nee. en zie hier, in jan, mijn jude, mijn de kwestie van het verkleinen van de man is. Kieshalata Aleha, wat dat er heerste over haar, 23 Dina de zware din. Shabakavim de Leia, die, die van de hielen van de Leia, van de hielen van de Leia stonden op haar hoofd, zoals we dat geleerd Die Leia, of Leia, die boven de chazet, haar voeten die stonden op de, en het hoofd van de van Rachel is tegen de gazé Waar hij deze, en daardoor, 24, niet maar taal, leef genaad, ze Verkleinen zij zich, tot het aspect van het, het puntje, puntje, de puntje in de wereld dat ze onder de jezoden. We hebben het sferota 8 nootschelaten, terwijl onderste, haar negen onderste sferota na de dalden 25 naar de bria. We nemen al dea yihu de kriatshma en zie hier door de eenheid van de kriatshma van het zeggen van de shma, 26 nivnata hanukwa, werd de nukwa opgebouwd in Zes uit Zij verkrijgt dan zes uit einde. Herinner je nog? Dus de eerste, kijk nou precies dezelfde op dezelfde manier moeten wij onze correcties doen. Eerst moeten wij ook tot een puntje worden dat wij komen tot de klieketter van onze kilim in de tiensperot. En maken we ons net zoals puntje verkleinen we ons net zoals de deed. David. daarna gaan wij opbouwen onszelf, de eerste klie. en dan gaan wij nog de tweede klie doen, de klieghochma, en dan zo so op deze manier, zo so verder gaan wij dan onze vak opbouwen, onze zes uiteinden opbouwen. En daarna, uh, we zullen zien verder, daarna gadlood, enzovoort. זהי פנטוינט. בסות יחודה תתאה דה בשקם לא. והוא משום דה פולחן דה פאחינה הונדרד נהיכן דה נהיכן דה הסולם דה רכתר קולומביה שטרעי חלשערידה כהדין שבה תקנה את הדלדה דה תוי שהייטה יוושה Aretz, Motsia, 3 p bij 1, punt. De vorige pagina 198. De linker kolom, de regel 27. Basod, en dat is, zij heeft dus opgebouwd haar wak. Eerst was er een puntje en daarna verkreeg ze een wak. En dat wak verkreeg zij als uh, in het geheim van. Jehuda de onderste eenheid, we hebben dat geleerd op de vorige les, op de vorige les, of het vorige, vorige gedeelte van de les, als in het geheim van, dus als de lagere eenheid, door door die zes woorden die men zacht uitspreekt, Baruch Shem, Kvot, Malchuto, Leulam, Gezegend is de naam van, um, de glorie van zijn koninkrijk, voor altijd en eeuwig. Waarom doen en dat is, omdat, de volgende pagina, de rechterkool om de eerste regel, omdat, door de kracht van de dien, die in haar is, let op, die het, had Dalet de, heeft zij de letter Dalet, gecorrigeerd, in het woord, echade, de laatste letter dalet erin nog, die van de Tfuna, die groot geschreven wordt. Twee shaita, jabasha, dat zij was eerst. Jabasha, zij was eerst was, was als het droge. En we goerba en uitgemergelde, Geroineerd als het ware, droog, uitgedroogde. je na tot het aspect Aretz, land. Grond die vruchten voortbrengt. Dat was de correctie van die malgoed. Na dus eerst, zij heeft zich dus klein gemaakt, eerst dat puntje. En vervolgens verkrijgt zij die zes uiteinden. De regel drie. gaan Atta vier a sharp ukma shiba nukva she giko ah had Ниталата shiba ad le nikuda niet alata zais mash ba had dín dav ka de had Acht motieën peroot, wel een leuke achtendinshebanukva, en dat aan de heen en nadalende gaat, het opletten bij die heen en de Asharfina, Ukma, Shabanukwa, dat het aspect zwart, Ukma, dat het aspect zwart dat in de nukwa is. Welke zwart aspect zwart is? De kracht van djin, de djin die in haar is vijf. Shehipirota, die haar date falen. adle nikuda tot dat zei zodat zij een puntje is geworden, niet alata is nu opgestegen. Leef je naar het warme tot het daadwerkelijk werkelijk het aspect van het licht. Ja, maar alleen zwart licht heet het azes. het is. Sherei dat door ja door de kracht van de dien let op, dafka kan niet niet Juist door de kracht van de dien werd de letter Dalet van het woord Echad opgebouwd. Zeven, Legiod Phinad Yeshua om het aspect van nederzettings te worden, het land, de, de grond te worden, waar, waarop, uh, waaruit vruchten, die het vruchten voortbrengt. 8, ik ook een koachadinche van Nukwa let op? En zo en waren er, was er geen kracht van de dien die in de Nukwa, dan zou de letter Dalet van het woord Echad, die dit Tfuna is, gewoon blijven in het aspect van de regel 10. In het aspect van droge, het droge, zou niet gecorrigeerd kunnen worden zonder deze dien van die malgoed, we ba, en ook een ander woord voor, het drogen, de regel 10. dus dat, dat zwarte licht, zie je dat, dat is, uh, dar, daardoor werd dus uh, na het vallen van die malgoed, daarna het puntje, te, te worden eerst, tot het puntje te worden, en daarna kreeg zij zes uiteinden, maar dan op haar niveau, dan is dat het zwart licht wat hij zegt. Daardoor was ook dan de gecorrigeerde letter Dalet, oftewel de tuna, Waar zij opgestegen was natuurlijk die Malchut. Um, bij de eerste opsteking naar Jirsut. Ja, waarbij Hij, Zeranpin, steeg op, bekleedde de uh, Israël Saba, het mannelijke. En zij bekleedt de Twona. Aretin, Shekoahadin, Sheba. Na, sa, or, mama, z, Dus, zie hier dus, dat de kracht van de dien, dien haar is, is dat werkelijk tot het licht geworden. Deil, maar dat licht heet het zwarte licht. Gewoon geweldig, dat is wat de eerste keer dat wij dat, zoiets so tegenkomen van de Malchud, dus niet maar goed, waarin, waarin, dat het eh, niet opgebouwde, maar goed, wanneer het alleen maar een puntje is, maar wel goed, die al zes uiteinden he, einde, he, zes uiteind, einde heeft, en zij is dan het zwarte licht. En zonder het zwarte licht is er geen volmaaktheid kan zijn, want de dag betekent eh, avond en ochtend geweest avond geweest en het was avond geweest en het was ochtend geweest die twee toestanden zijn vormen de mens samen bij elkaar vormen zij eh, de hele schepping elf wen ikra ne hura ukma mishum sha ukma Haya, Hagorem, gorem el ha ze en zij heet Nehura-Ukma, en dat heet het zwarte licht. Mishumcha-Ukma, omdat dat zwarte van die Malchut, de dien dus, twaalf, ha, ja, Hagorem was de oorzaak van dat, van dat licht, de regel twaalf, naar de punt. wak. or, de Hassadim. En ze wordt ook geacht tot het licht, wak, dat het licht van de chassadim is. Er zit wel een vraag, natuurlijk. Uh, hoe kan ze dan, natuurlijk, ze is licht, wak, maar dan, wak is chassadim. En hoe kan dan Hassadim, we weten, Hassadim is dan. We, we is voor ons dan, voor ons gevoel is het naar de rechterkant is dus wit. Waarom is dat hier wak? Gassadim is dan van Zeer Maar om, omdat zij is nu dan opgebouwd door Zeer zij ze is verbonden met hem, zij ontvangt het van hem, zij is als het ware op zijn niveau, en dan is het uh, wak van de Gassadim. Maar bij haar is het, heet het wel, um, toch als het ware de gvorot die verzult zijn tot de chassadim. En maar haar essentie is toch wel de din. Fertien. Oluf ikhaaghef shara taale hamshir kamneh ura. Fertien. Hay el Elfag de nukwa. Sho or hochma zestien. Sho kilavan Kielavan chokma Let op. Dat is dan de toestand van. Uh, waar, waarbij zij zes uiteinden heeft. Ja? En dat heet dan. dat zij zwaarte. zwarte, zwarte lichten heeft, heeft. Dus het is nog geen katloed natuurlijk. Uh, 14. en daarom heeft Het is nu mogelijk. Hey, kijk wat hij zegt. Het is nu mogelijk om. ook. De ook het witte licht, aan te trekken naar de wak van de noekwa va vijftien. Schat pirochou dat dat betekent licht Chochma dat gar is zestien. Kilowan pirochou hoogma, let op wand, wit, ah, ze zegt dat wit is hoogma. De wit betoelt die hoogma, zelfs die dat dan, dan weten we, kijk, want hier was het een, een probleem, een vraag, wat bij mij opkwam, dat oor chassadim, het licht chassadim, dacht ik dat het wit was, nee, het is, chassadim is toch wel te kort, omdat er alleen maar wak, en daarom bleef het wel uh, zwaarte licht, en nu, wanneer de gochma komt, en de gochma aantrekken van het licht, gochma betekent wit, dat is het witte licht, het licht van gadut. 16 naar de punt. Weho hoe, alitee, 17. Shema li met de zon En dat is, dat hoe verkrijgt men dat? Door dat men doet, doet opstegen de zon naar de zaal van de hoge abouima. Ki 18 ha taai, hola, wat is babouima aan pin lied, kale, kmo, Sharei kochadin, adin Nitha nithafek jod, or mamash. Want achtin ata, nu. jichula de zehir kan ook de nukwa van de Ziran Pin laitkalet b'abba w'imah. Samu worden bij de abba en ima so de zehir a annejchintin. Scharei Koh adin want haar, de kracht van de dien, die in haar is, let op, is getransformeerd, nu om het licht, dat werkelijk het licht te zijn. 20. Waar verpies je hier nu in Hora ook, maar een, eenentwintig, ze, God zet, klaar shelot uchallig, lich kalel, babu ima in twintig. Ja. משום די נהורה אוקמה בנהורה חברה לטדרים תוינתך בהו פירות כול וכול, וכול, וכול אחד. כי ביוטה פחינת פירן תוינתך נהורה ייכולה להיקלל בנהורה דהה בוויימה. כי אור פייפן תוינתך בהור מינו במינו ונחשבים לאחד. Wijn jan, zes in ukma gorem le le-or-shela. Eino et ota klum de folder linker kolom kulom reichel, ha gorem le malata ha-malata, she-bila-dav, fhinnat keren de rechter Twintig, na de punt. Waarvoor Piso Hinegura ook maar ondanks het feit dat zij het zwarte licht is, en ze zet, dat maakt geen scheidingswand als het ware. Helemaal geen, dat is geen belemmering, beter te zeggen, dat is geen belemmering, helemaal geen belemmering, dat zij niet in staat zou zijn om zich aan te hechten aan de hogere Abu 22 Mishum. Omdat, waarom niet? Omdat de neura ook, maar omdat het zwarte licht eh, wordt samengevoegd aan het witte licht. En daardoor is er geen scheiding en alles is 1,23. Kibia ik want wanneer zij het aspect licht is, of het zwart licht of het wit licht, zij was het witte licht, oh sorry, het zwarte licht, als zij, zodra zij het zwarte licht is, 24, Yima kan zij zich aanhechten aan het licht van de Yima. Waarom? Omdat licht kan via uh, oor bij oor, want het licht tegen het licht, dan is het uh, net zoals één soort tegen dezelfde soort. Dus overeenkomst Licht kan zich verbinden met het licht. 25. Wenig Shavim hadden, en zij worden geacht als één. Wenig ook maar, en de kwestie van het aspect van het zwaarte 26. Hoe Dat veroorzaker is van haar licht en ook zet is, vormt geen belemmering, en, uh, 27, uh, en is niet werkzaam, bij haar nu, helemaal niet, schare hoe, want die is, uh, de veroorzaker, juist, voor al haar opstegen, dat, daar zonder dat, daar zonder zo, geen, bij haar geen aspect licht zijn geweest. Bij, zon, daar zonder zou bij haar geen licht zou zijn, zijn geweest. Drie. We zijn zomer. We dachten aan de gevaar, de Yamama vier. We aan de na de aschta Belaila. midat dat jonge, midd Drie, en dat is wat hij zo zegt, en dat is wat, en dat is dat die, de witte volk van de dag. Vier, we hadden de ashta en de volk van, van vuur, s'nachts, wat het is zoals in de Torah beschreven wordt, uh, het volk Israël in de woestijn, zoals hen die twee wolken begeleiden s ochtends één en s over, overdag één en s'nachts de andere. Met dat jom, met dat Laila, dat is de eigenschap van dag en eigenschap van Laila, van nacht. Vijf. Dubbele punt. Klomer. Sharideja Yehuda ze de hitkalalut ze zonbaar bovema. Zij ran pin nikhal shamba abaila a zefen vanuk wabaimaila na sa zeiran pin lifhinat acht anana anana khivar lora jom Vanukla anana neikende Ashta Leom Leom jom le orha laila dainun midat midat jom tin midat laila amuyukhadot zoba zoba sot Weihi elef, ere, weihi boker, jom echad, wei ze schikatu, shomer. ze takken taken, uli taken, twaalf da, badale, anhara, kamedait, marle hair, dertin ale arts, shamidat jom nikhele, bemidat baby, bamidat laila, fertin, anukva, basod jom echad. We niet ze vijftien bazelae hijra el ha-achlusaha, ha Schel shel zestin hanukva she almin bia Punt Vijf nadu punt. bunt. Klamar dat wel zeggen, she jihu da zelet op da Dordeize deze. Eenheid die het Zon, Babo Ima, van het aansluiten van de Zon regels regel zes, an Aba en Ima. Waarbij de zierenpien Niklal Shamba aboila, is samengevoegd daar an Aba, oftewel bekleedde daar Aba en dan ook bekleedde die hoge Ima zeven naast de hier aan de naast daardoor de is geworden tot het aspect van de witte de witte wolk voor het dag voor het licht van de dag en de noekwa is daardoor geworden tot de eh, wolk van het vuur voor het licht van de nacht Zij is geworden tot het licht voor de, voor de, de nacht, en hij is de, voor het licht van de dag. De haino dat wil zeggen, midata jonge, midata laifa, dat wil zeggen, de eigenschap van de dag, dat is de zerenpien, en zij ze is de eigenschap van de nacht. Tien. Amo yu zo, bazo, die verbonden zijn met elkaar. Goed opletten, dat is de kern van alle correctie. Basot in het geheim, zoals het... Uh, aan het begin van de Torah, in het, de scheppingsdaad staat geschreven, wij heren, wij boker jonge gade, en er was avond geweest, en er was ochtend geweest, één dag, we zes, we is wat, en we zes omeren, dat is wat hij zegt, de dus zogger in onze, oot, o taken takken, daar om, in te stellen, toe te voegen, aan te hechten, de ene aan de ander, le om te gaan scheiden kan de het maar zoals het gezegd werd lehair ala ariz om de aarde op de, over de aarde te schijnen. Dertien, bij dat jomnich, bij laila, dat de eigenschap van de dag was werd samengevoegd met op aan de eigenschap van de nacht, die Nukwa de Nukwa is. Basod 14, jonge gaat om samen te maken één dag. We niet tak nim ze hebben ze, en ze worden beiden gecorrigeerd, beide samen, beide ingesteld, gecorrigeerd, om te schijnen over de aarde. Aan wie? Vijftien. El a Achla Achlo aan al die, aan de bevolking, oftewel aan de legers, dus alles wat komt onder die malgoed aan uh, al die krachten, dus de legers, wat men noemde, wat men noemde dat, uh, van de Nuukwa, die in de drie werelden Bia zijn, dus alle zielen, alles wat er leeft in de werelden, lagere werelden, Bria, Yitzhira en Asia. Zoals dat zij dan verder kan, deze, door deze eenheid tussen ziranpin en Nook, wordt het één dag gemaakt, en daardoor schijnen zij, vierde maal goed, aan de werelden Bia.